Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journal. Het ledenparlement van de FNV stemt vanmiddag rond 1 uur in een hotel in Bunnik over het nieuwe pensioenstelsel. Een cruciale stemming, want als het hoogste orgaan van de grootste vakbond met de plannen instemt, is de weg vrij voor de invoering van het stelsel. Eigenlijk zou het parlement twee weken geleden al stemmen, maar de 105 leden wilden meer tijd om zich beter over de ingewikkelde materie te informeren. Invoering van het pensioenstelsel kan pas als het pensioenakkoord door alle onderhandelingspartners is ondertekend: dus kabinet, werkgevers en bonden. Er is al met al elf jaar over gepraat. Utrecht bereidt zich voor op ongeregeldheden vandaag. Er stond een demonstratie gepland tegen de coronaregels, maar die is verboden.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 De financiële opsporingsdienst van de overheid heeft vorig jaar voor ruim 19 miljard euro aan verdachte transacties ontdekt. Dat is twee keer zoveel als een jaar eerder. In de meeste gevallen ging het om vormen van witwassen of terrorismefinanciering. Het weer bewolkt met perioden met regen. Vanmiddag ook droge momenten. Er staat een stevige zuidwestenwind. En de zon zien we nauwelijks. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 En hebben dat voor in het album geplakt Weet je nog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 Onderweg zometeen snip en snap, ook Bart en Linda komen eraan. Maar eerst, Fransje Neutelings met Bij Ons Thuis is altijd zonneschijn. Bij ons. Als ik jou niet altijd bij me had, dan was mijn leven nooit zo fijn. Als ik jou zou moeten missen schat, hoe kon ik dan gelukkig zijn. Jij bent alles in mijn leven. Zek jou niet altijd bij.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 Zaterdag, dan ga ik in de tobe. Zaterdag, dan ga ik in het bad. Ik spat de kamer vol, altijd heb ik loon. Eenmaal in de week is mijn op klok. Zaterdag, dan ga ik in de tobe. Zaterdag, dan ga ik in het bad. Niet de maandag, in de woensdag, niet donderdag of vrijdag, maar zaterdag ga ik. Ik vergeet mijn leed, zing mijn hoogste lied. Een mooier nacht dan mijn Het is voor mij een dag, een zaterdagse vak. Buren van een hoop blijven ook droog. Roepen buurman, en hey, je zit niet aan zee. Het waterstroom, weer naar beneden. Zaterdag dan ga ik in de tobbe. Dan ga ik in het bad. Ik spat de kamer vol. Altijd heb ik loof. Eenmaal in de week is van de verstap op. Hoog. Zaterdag dan ga ik in de toben. Zaterdag dan ga ik in het bad. Niet maandag is op woensdag, niet donderdag of vrijdag. Maar zaterdag ga ik in het Maar dan is gezond als een jonge hond, de verlichte kamer in het rond, wijl het schuimend nat mij om de oren span. Ik ruil mijn zetgetijl in mijn leven niet, voor een bakker, maar voor een niet, die ruilt die heet, straks van de vlieg. Zaterdag dan ga ik in de tobben. Zaterdag dan ga ik in het bad, Smarte de kamer vol, altijd heb ik loof. Eenmaal in de week is mijn verstand op zaterdag dan ga ik in het oben. Zaterdag dan ga ik in het bad. En niet maandag, man dinsdag woensdag, niet donderdag, of vrijdag, maar zaterdag ga ik in. Snip en Snap met Tobbe. En daarvoor Bart en Linda met Als ik jou niet altijd bij me had. En de volgende artiest is modest hippoloot Johanna Schroepen, Geboren in Boom op 16 mei 1925. En overleden in Turnhout op 17 mei 2010. In België-Nederland, beter bekend onder zijn artiestenaam Bobbiaan Schroepen. was een Vlaamse zar gitarist, entertainer, acteur en kunstfluiter. Zijn artiestenaam nam hij, uit, uh, nam hij aan in 1945 is afgeleid van het Zuid-Afrikaanse liedje Bobbiaan klim die berg en hoort hem nu Bobiaans groepen met Bella Bella Donna. Bella Bella Bella Bella Bella Bella Bella Bella Bella Bella Bella Bella Bella Bella Mia Ga met mij vanavond naar de kleine Osteria. Daar in het prieeltje Bella Bella we dan zien Kus, zeg jij me lachen, oh bambino. Mandoline spelen, hoor ze niet, hoor ze niet. Nieuwe sparen strenen, hoor ze niet, hoor ze niet. niet Dag te luister niet, luister niet. Luister maar Bella Bella Bella Bella Bella Bella Bella Donna. Bella Bella Mia. Ga met mij vanavond naar de kleine Osteria. Waar de... Dan met jou alleen, waar de superreden staan, aan blauwe meer. Daar wil ik altijd hier, met jou alleen. Bella, bella, bella, bella, bella, bella, donna. Mantelinen spelen, door de wit, door de wit. waren sieren, door de wit, de wit. de de bella, bella donna, bella, bella, bella mia. Ga met mij vanavond naar de kleine Osterie.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 Wet en verdikt en waar er wordt opgeschikt. Ik, word op ik blijf steeds op die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 dat is mijn grootste benieuwd Dit is oké okay. Nooit geen zorgen verdriet Dit is oké okay. Ik maak pret en geniet En wat dat lotto-bus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 Wil we stekkie, een strekkie, een strekkie, een strekkie, Wil we een strekkie van de Fuxia? Hebben we een plekje een plekje een plekje, hebben we een plekje voor de Fuxia? Ja, het is een makkelijke plant, heet als ware uit de hand. Een beetje mest, een beetje zon. Stekkie van de fluk, ik geef een stekkie van de fluk, ja Van de fluk, fluk, fluk, ja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 Nu toch niet, dat bezorgt je verdriet. Ze elkander na, de een weet het nog beter dan de ander. Ik hoorde van het zwager snikken, zo wordt heel wat niet verwikt. Met fantasie bewerken ze elkander. Wees toch verstandig in deze tijd, bezorg jezelf die narigheid. Er een wals en je bent content Je zorgen vergeet je bij een beetje En voelt je daar steeds weer in je element Er wordt vaak geklonken en heel veel gedronken Bij het is altijd vervier Met glas opgeheven kan het leven je geven Een avond van oude plezier Ik heb aan de haven een kroegje ontdekt Daar voel ik me helemaal thuis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 Een feestje van Frietje, daar hoor je een liedje Je danst daar een bal zijn, je bent content Je zorgen vergeet je bij Frietje een beetje En voelt je daar steeds weer in je element Er wordt vaak verblokken en heel veel getronken Bij Frietje is altijd partier Met een klas opgeheven kan het leven je leven Een avond vol oude plezier Maken, da -dam -da. Mag je aan geen drank van zaken? Dan dan. -da. Kom dan gaan we naar een party met een man of drie. Want daar op die party, kun je alles zien. Kom er allemaal in, dan zetten we alles op zijn kop. Zolang het mooi gaat, breekt wij nog lang niet op. Hey! Pak er nou dat zeg je vrouw van daar dan dan. Blijf niet staan, maar laat je gaan van daar dan dan.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 De broer van Tom Manders, beter bekend als Doris met uh, het cafeetje. En de volgende dame is Tante Leen. Geboren in Amsterdam op 28 januari 1912 en overleden in Amsterdam op 5 augustus 1992. Werkelijke naam, Helena Kokpolder en later Helena Janserpolder. Dat krijg je als je getrouwd bent natuurlijk. En weer gaat schijnen en weer opnieuw gaat trouwen. Ze was een Nederlandse volkszangeres en samen met haar gabber Johnny Jordaan mag ze aanspreken. Gelden op de Bovema titel de beste stem van de Jordaan. En ze begon pas haar carrière toen ze 43 Ik zit niet in de put voor en ik denk wat geeft dat nou? De wereld is van mij nog de Ik heb gebrek aan alles en ik voel me miljonair. Mijn goed humeur laat mij niet in de steek. Al zit ik in de dales, al is miserie een Dat maakt mij niet van streek. Het te zijn is over sport.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 Vroeger heb mij gesteld, maar mij zie ik. heb jou. Je tintelende ogen, schat, reusachtig kind, wie doet me wat een rijkdom? Ik heb jou.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 Klein huisje delen Mijn allerliefste schat Dat kan me echt niet schelen Want weet je wat ik wil Ik zei het jou meteen Ik wil in huil van Don't mm -hmm. mm -hmm.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 Stem. Zou dat dan liefde zijn? Zou dat dan liefde zijn? Wanneer jouw als je plots lenen. Dat lief me na de steikje heeft mijn vol op hol gebracht. Trots het heeft ze ingebrekt. dat is een grote straf. Wat los en vast zit maakt ze op, maar de rok zakt zijn En overal waar ze gaat om staat, geeft ieder haar de raad. Sarah, je rokzaktaf, wie heeft dat gedaan? Sarah, je roktak laat dat zo niet gaan. Een lief zoetje, dat moet je niet doen. Denk aan de dedenwemd, denk aan je vat toe, pas op toch. Sarah, je roktak wie heeft dat gedaan? Sarah, je roktak laat dat zo niet gaan. Maar Loren droeg, pikken met hun linker oog. Sleer raak je raakzakt aan, al dat ding omhoog. Ik je vele vrouwen, maar ik laat het om die kwaal Een vrouw die alles afzakt loop je steeds mee voor schandaal In huid op straat en in café, aan stromt in duin in bos Ik bond de rok wel acht keer vast en tien keer sprong die los Ik zeg soms kwaad ons met de lach wel twintig keer per dag Sarah, je opzakt dat, die heeft dat gedaan Sarah, je rokzaakt laat dat zo niet gaan. Doetje, lief snoetje, dat moet je niet doen. Denk aan de zedenwet, denk aan je pas op Toch Sarah, je rokzaakt wie heeft dat gedaan? Sarah, je rokzaakt laat dat zo niet gaan. Alle mannen loeren droog, zieken met hun oog. Sarah, je rokzaak dan, haalt dat ding omhoog. Kind, kom kietel me, kind, komt kietel me, in de maandertijd. Beetje rok, je hoek, zo die zitten, moet al ze samen zijn. je met die aard, geen hinder bij, al die binnenrijk, haalt je hoek toch weg. En duurt de langer dan ik zeg, kind, heb ik van de pech. Sarah, je rokzaak dan, wie heeft dat gedaan? Sarah, je rokzaktat, laat dat zo niet gaan. Doetje, lief noetje, dat moet je niet doen. Denk aan de zedenwet, denk aan je fatsoen. op Sarah, je rokzaktat, wie heeft dat gedaan? Sarah, je rokzaktat, laat dat zo niet gaan. Alle mannen loeren droog, stiekem met hun oog. Sarah, je rokzaktat, gaat dat ding omhoog. Ja, dat was Willy Derby, samen met zijn orkest, met Sarah, je rok zakt af. En daarvoor hoorde u Mieke, met Zou dat dan liefde zijn? En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard aanstaande zaterdag wordt het programma nogmaals raad. Als het goed is tussen 10 en elf, ochtends, op zaterdagochtend... meteen voor het programma Goedemorgen Zandvoort. Ik laat u achter met Leendert Jongewaard, beter bekend als Leen Jongewaard... geboren in Amsterdam op 30 maart 1927 en overleden in Nies op 4 juni 1996. Nederlands Nederlandse acteur en zanger... die vooral bekendheid genoot door zijn optredens in de televisieserie... Ja, zuster, nee, zuster. Het schaap met de vijf poten en citroentje met suiker. En door zijn vertolkingen van liedjes zoals in een rijtuigje... op een mooie Pinksterdag en Mijn Opa. En ik laat u achter met Leen Jongewaard... met We zijn toch op de wereld om elkaar, om elkaar. Ik wens u nog een hele fijne week en ik zeg tot ziens. Vriendschap, liefde, broederschap... komen